Dat ja, hebben maar... Oom Leen, wat een verrassing. Ja, jong. Ik was toch op weg naar het zuiden. En toen dacht ik, we gaan even bij mijn lievelingsneef aan. En die nam me meteen weer mee naar de kroeg. Nou, Leen toch? Nou, uh, restaurant dan. Nou. Ja, zo is het. We zijn blij dat u er weer bij bent. Oh, toeval hoor. Louter en alleen puur toeval. Marij, wat heb jij een beetje jongetje aan het gemaakt? Nee, moeder. Ik mocht toch wel een short kopen, toen oh. maar. Ja, ja, als je zo'n professor wordt, dan kan die toch wel een mooi jurkje voor zo'n mooi meisje kopen. Wat krijgen we dan nou? Laat dat professor er voorlopig maar af. Ja. Oh, Je gaat dat wel doorstuderen, geleerde neef. Dan krijgt de familie eindelijk eens enig aanzien. Nou, bless. Vroeger. Vroeger, hè, was alle hoofd op mij gevest, hè. het ja, ja, ja. is allemaal uh, wat anders uh, gelopen. Uh, ja, dat kun je wel zeggen, Alleen, uh, uh, <laughs> Maar, uh, mag ik je misschien even nog een beetje? Ja, los, ja. Hè? Ja. Waarde familie, beste Sjoerd. Namens je moeder, en ik denk dat ik ook spreek namens je schoonmoeder, wil ik je zeggen, jongen, dat wij bijzonder trots op je zijn. Natuurlijk, niemand heeft eraan getwijfeld dat jij je studie zal volbrengen. Alleen Sjoerd, je mag gerust weten dat jij ons wel in spanning hebt laten zitten. Het is hier nog niet bepaald de plek om de spreekwoordelijke oude goede aan de sloot te halen... ...maar je bent mans genoeg om te begrijpen waar ik om door. Dat alles is zoals we nu zitten hier, achter de rug. Ongetwijfeld zet jij je studie nog enige tijd voort, met hetzelfde succes. En natuurlijk wil ik Marij ook in de feestvreugde brengen. Ah, dat zou ook denken. Mijn lieve Marij, je bent een flinke steun geweest voor Sjoerd. En eerlijk gezegd, we hadden het van zo'n jong ding als zij... ...dat uit zo'n heel andere kring vandaan komt niet verwacht. Geen wonder dat je er zo stralend uitziet. Zo zie je dan wel weer. Werken is goed voor een mens. Daarom Sjoerd en Marij. Nogmaals gefeliciteerd. <tieden> nou, hij kan ja, het nog altijd mooi zeggen, hè? Nou, ja, nou, ja, ja. Ja, de man had door moeten worden. Ja. Ja. <tieden> <Ja. tieden> Rijk hey, kindje, eet jij je vlees niet toch? Moeder, ik knap bijna. Is dat nou zonde? Zeg hoe is het dan eigenlijk met jouw studie? Ach. Het is toch eeuwig zonde dat je dat laatste papiertje niet even haalt. Ja, het klinkt misschien gek, moeder. Maar ik heb er echt geen tijd voor gehad. Weet u, voor de praktijk ben ik helemaal niet bang. Maar aan de echte leervakken, daar ben ik niet aan het gekomen. Ja. Sjoerd wou ook niet graag dat ik me er druk om maakte. Toch blijft het wel zo. Nou, onzin, moeder. Maar hij heeft gelijk. Ik zie voorlopig de zin er niet van in. En trouwens, dat is onze zaak. Ja, natuurlijk is dat jullie zaak, maar... Ja, na, na, geen gekibbel aan tafel. Ja, ik mag toch wel wat zeggen. Uh, nou ja, mag ik een ogenblikje stilte? ja? Nou. <laughs> Het lijkt wel een spraakwaterval. Oh, ik, uh, <laughs> ja, ik heb jullie iets ja. belangrijks te vertellen. Ja. ja. Uh, voor Marij is een en ander ook volkomen nieuws. Goed. Rustig. En door. dat is... Aan de jongen nou even maar. Uh, ja, ik... Uh, ik wil jullie zeggen dat ik van nu af aan met mijn studie een andere richting uit wil. Hm? Uh, dat ik er niet langer prijs op stel boer te worden op de dijken dicht. Ho? Heb ik dat goed verstaan? Ik ben rustig. Nee, we haar nog zitten. Ja. Ik vraag wat aan mijn zoon. Nou, zoert, uh, dat ik er niet langer prijs op stel boer te worden op de dijken dicht. Nee. Nou. Jij bedoelt dat je Wageningen er aan wilt geven? Dat ik jou al die jaren naar behoorlijke toelagen heb mogen uitkeren... of nu je kandidaat hebt gehaald te mogen vernemen... dat het studeren wanneer niet langer zit? Dat je een van andere baantje wilt gaan zoeken? Nee. Vertegenwoordigende diergeneesmiddelen misschien de artsen bezoeken? Gatje, ah, wie staat er draagt ja, nog niks voor ja, door? Goed, rustig. U moet luisteren wat ik zeg. Ik heb alleen maar beweerd... dat ik met de studie een andere richting uit wil. De kant van de didactiek, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar moeilijker wordt nog niet, ik begrijp toch wel goed wat je bedoelt. De tijd is dik de min. Vader, u weet wel beter. Nou, ik, ja, ik heb er eerst niet aan gewild dat je op een modern geoutilleerd bedrijf... als het onze ook nog behoorlijk gebonden bent. Maar die binding benauwd mij. Die kan ik niet aan. En daarom zeg ik het nu. Want u hebt ons altijd geleerd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar zo meneer, misschien... De vriendelijkheid kunnen hebben te zeggen wat hij dan wil? Ik denk dat je nogal te klagen hebt, hè? Zulke ja rustig, Jack. Zulke lange vakanties waarin je de halve wereld kunt afreizen. Niet dat ik daar direct aanmerk voor maken, Wil. Je hebt voldoende bewezen dat je desondanks vaart achter je stukje hebt beter te zetten. En voor de rest is dat natuurlijk een kwestie tussen jou en je vrouw. Maar met zo'n zes of zeven jaar voor de boel, als ik tenminste zo gezond nog blij wat ik nu ben, kan het dan wel, denk ik mij. En Marij zal ook wel graag voor een kleinzoon voor ons willen zorgen... En een nieuwe lood aan de dijkermastam. Dus... dus, mijn vader, u begrijpt het niet. Mijn besluit staat vast. Ik wil ook graag afstuderen. Daarna ben ik van plan om direct te gaan solliciteren als leraar aan een landbouwschool. Ja, misschien word ik later wel directeur. Nee, niet dat u... eh, eh, jongens, ga nou even zitten. Want als leraar ben je verzekerd van een vast aantal vakantiedagen... En ik ben nou helemaal gek op reizen. Ja, maar... en, en ik dacht dat wij in een tijd leefden waarin ieder schepsel zijn leven naar eigen goeddunken mag inrichten. En dat dat van zo... ja, God... Zo... Ja, vanzelfsprekend. Als die het anders zou willen, hebben we maar te schikken. Maar niet naar de wil of de dwang van andere mensen en nog minder naar bepaalde familietradities. Wel, jongen. Als dit... Uh, ...allemaal de heilige ernst is... ...dan zal ik erin moeten berusten is wel wat. Inderdaad, Lijn. Dat is nogal wat. Ja. Moeder en ik hebben geen van jullie ooit gedwarsboomd. En dat zullen we ook zeker niet doen. Nee. Mits je plan wel overwogen is... ...en liefst in volkomen harmonie met de wensen van je eigen man. Nou, dat was heel gezellig. Hé, hm? hey, Marijs, slaap je? Nee. Vond jij het niet gezellig? Nee. Maar wat is er dan? Dat je dat zelf niet begrijpt. Ja, wanneer je me nou eerst eens even vertelt wat ik moet begrijpen, dan kan ik ook meepraten. Weet je nou echt zeker dat je de dijk eens prijs wil geven? Ja, tuurlijk weet ik dat zeker. Anders had ik het toch niet gezegd tegen mijn familie. Maar kon je dat dan niet eerst met mij bespreken? Wie je het vertelde, zat ik er echt een beetje verspek en bonen bij. Ah, stel je nou niet zo aan toen nou. Ik stel me niet aan. We zijn toch man en vrouw. Van je studie heb ik weinig verstand, maar in andere Marie, dingen... ik heb er helemaal geen zin in om er opnieuw over te beginnen. De meest belangrijke reden is dat ik onze vakanties veiliggesteld wil zien. Met een baan als leraar weet ik precies waar ik aan toe ben. Vakanties. Vakanties lijken wel voor jou het belangrijkste in je leven. Dat is ook zo. Maar Sjoerd, twee reizen per jaar zijn toch voldoende? Als je je straks ergens als leraar wil gaan vestigen, zullen we toch eens serieus moeten gaan sparen. Sparen, sparen, sparen. Jij weet net zo goed als ik dat onze reizen niet veel kosten. Ja, dat weet ik. We kunnen toch niet voor eeuwig op die kamer in Wageningen blijven zitten? Maar voorlopig zitten wij nog goed. Voorlopig wel, ja. Maar ik kan er zo allerverschrikkelijks naar verlangen om een eigen huis te hebben. Eigen huis, ja. Ja. Waar we niet voortdurend op elkaars lip zitten... ...met een normale keuken, een eigen toilet, een badkamer... Maar dus dat komt. Eerst moet ik een baan hebben. Ja, maar laten we dan tenminste afspreken... ...dat we ophouden met die lange reizen. Dat zou mij ook veel beter uitkomen. Je hoeft er immers geen cent aan mee te betalen. En jij bent na zo'n heerlijke onbezorgde vakantie toch maar weer... ...mijn prachtige, bruin verbrande, helemaal uitgeruste Marije. Hm? Ja. Doe nou rij. je bent alleen maar in een sombere bui. En je werkt ook veel te hard. Ik vind mijn werk leuk. Weet ik toch. Maar straks krijg ik misschien wel bij mijn baan een huis. Dat kan toch? Ja? Nog eventjes geduld. En je man staat als gedegen leraar voor de klas. En jij wordt een echte mevrouw Dijkema. Zoals ik haar mm, het liefste zie. En nu de mededelingen voor land- en tuinbouw. Luister je, vader? Het weer overzicht en de verwachtingen van Of je luistert naar de radio? Nee. wordt er dan was in het Ik van? Ik kwam hier van vader. Natuurlijk. Ga mm. je gang, jongen. Je wordt ook eens met vakantie. Samen met een ja, die dat mag best doen. Heb je de, de, de laatste maanden maand zo dapper geweest. Ja. De depressie bevindt zich nu bij Denemarken. Kijk, ook de Nou, we de de dag een dag of tien kan ik je best missen. Heb je plannen waar je naartoe wilt? Ja, uh, nou, ik wil het best, ja. Nou, vanavond, Bijvoorbeeld naar na Omeno op het Hoogland. Mm -hmm. Maar de drukte zal daar al geval wat later vallen dan hier. Ja, ja. En, ja. en misschien kan ik ook nog een week met Laban naar Denemarken. Lijkt makkelijk in een dag. Uh. Keurig dan. Plannen genoeg, hè? Mooi, dat is dan geregeld, jongen. Oh, dat is aardig, vader. Maar eigenlijk had ik iets heel anders. Morgenmiddag, heel anders. Vanmiddag. Nou, kom erop, zou ik zo zeggen. Ik zit er tof voor een nieuwe. Ik wil nog verder leren. Mm -hmm. In Arnhem kun je een cursus van de heidemaatschappij volgen. Ja. En hoe lang dus een cursus? Twee jaar, vader. Twee jaar, dat is een mooie tijd, zeg. Ja, ik zal natuurlijk wel weer geld gaan kosten. Maar ik ben van plan om het weer in de vakanties goed te maken. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat zien we dan toch wel. Mag ik het proberen, vader? Ook om te laten zien dat ik het niet te stom voel. Uw man zit toch die onzin uit je hoofd, jongen. Niemand is hier toch te stom, maar jij zeker niet. Ah, dus natuurlijk zou ik het geweldig vinden als je het probeerde. Oh, ah, Toegegeven, ik uh, zal je missen hier op het bedrijf, maar dat is. Dan ik het Dat is hartstikke fijn vader, Dank dankjewel. wel. Ja, dat wel goed, jongens. Ik maak er direct werk van, ja. Als nou werkelijk leraar wordt, dan zou je het bedrijf, als het jou te zwaar wordt, aan mij kunnen overhoornen. Ja, ja met die cursus zal het we toch wel iets van die materie tot een slome hersens doordringen. Nou, oh, dan loop ik toch wel erg aanpast te Ja, misschien vader, maar als ik nou echt wil, zit die kans er toch wel in, hè? Ja. Uh, of niet? Nou ja, tuurlijk, jongen. Zes, Alleen onder twee voorwaarden. Twee voorwaarden? Ja, ja. de eerste heb je zelf al naar voren gebracht. Mocht Sjoerd zich inderdaad alsnog bedenken. Ja. Ten slotte heeft Marij zich op de vlakte gehouden. Maar ik had zo de ja, indruk dat. Punt. Met George's beslissing ook haar open dag viel Deur, maar zwakker, goed. Verandert het besluit van je boer, 6, dan blijft alles bij het oude. en Dan wordt, uh, wordt hij mijn voorkopstof. Ja, natuurlijk vader. En die andere voorwaarden, bedoelt u dat u liever wilt afwachten hoe ik me verder ontwikkel... en wat die cursus van de hele maatschappij oplevert? Hm. Nou, zeg het maar gerust. U hebt niet genoeg vertrouwen in me. U hebt nog altijd angst dat ik het bedrijf toch naar de afgrond wil helpen. Te. Nee, zo is het niet, man. hoor. Zo is het niet. Kijk, wat mij betreft... Zul jij je kans volledig krijgen, jongen? Moeder en ik zijn, als wij uh, gezond mogen blijven, Lopen nog echt niet zo'n plan het beltje erbij neer te leggen. Hé, ja, je mag gerust nog eens een paar jaar op een ander bedrijf gaan rondkijken. Hier of uh, ergens in het buitenland. Ah, eerst toch maar die cursus, voor vader. Maar daarna, wat gaat ja, Als ik hier tenminste gemist kan worden. Je krijgt zo koffie, hoor. Even nog die zoom. Neem jij nieuwe gordijnen? Wat denk je, zegt dat ik het geld zelf maak? Nee, dat zou makkelijk wezen. Nee, deze zijn voor Marijn. Ja, Wat moet Marij met die meters gordijnen voor die zolderkamer in Wageningen? Oh. oh, heb ik je het nieuws nog niet verteld dan? Wat voor nieuws? Oh, Marij en Sjoerd hebben een huis gekocht in Emmeloord. Zomaar. Zonder maar, de zaken gaan goed met mijn kleine buurmeisje. Ja, het heeft een baan gekregen op een school in Emmeloord. En daar heeft zijn vader voor hun een huis gekocht. En dat vertel je me nu pas? Ja, ik kan het zelf ook nog niet geloven. Ik ben toch zo blij voor die kinderen. Oh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ach, die vader van het is een schat. Eigenlijk helemaal niet zo'n boer. Het is een hele zachte, aardige man die alles voor de kinderen over heeft. Dat zou ik zeggen. Mijn schoonvader kocht geen huis voor ons. Het idee. Zeg, en wanneer kunnen ze erin? Nou, uh, over een paar weken al. Voor de kerst in ieder geval. Oh, wat vind ik dat toch leuk voor die kleine Marij. Oh zeg, en als ik wat kan doen, moet je het zeggen hoor: schoonmaken of zo. Oh nee. Oh nee, dat wil Marij allemaal zelf doen. En daarbij krijgt de hulp van Sjoerds' zusje. Ik mocht alleen maar de gordijnen maken. Wat een enige stof. Oh, als ik dat zo zie, zou ik bij me thuis ook weer willen beginnen. Ha, het is pas nieuw allemaal. Ja, van vorige zomer. Oh, als ik al die nieuwe stof zie, dan krijg ik weer zo'n zin. Heb je de sleutel? Ja, wat dacht je? Eigenlijk zou ik je nu in mijn armen naar binnen moeten dragen. Als je het maar laat. Oké. Okay. De hele straat zou denken dat de leraar van de middelbare landbouwschool gek is geworden. Nou hem, laat ze maar denken. Nou, sure, doe nou niet zo. Er is nog iets waarom ik het liever niet heb. Oh, omdat ik de zoon van de Dijkers dicht ben? Wie weet dat nou? Kom, maak die deur nou open. Ik vernikkel. Welkom thuis, mevrouw Dijkema. He, wat is het lekker warm hier? Toch een geweldig cadeau van je ouders, die centrale verwarming. Toe, Sjoerd. Laten we voordat de mannen komen nog even door het huis lopen. Ja, maar heb jij al koffie? In mijn tas? Jij denkt ook overal aan, hè? Kom, Sjoerd. Laten we nou nog even boven kijken. Dan heb ik misschien nog wel een verrassing voor je. En ik eentje voor jou. Kom op. Ja, nou, moet je zien. Ik heb dat kastje in de badkamer ook al opgehangen. Mooi, hè? Ik is niet dat je zo anders was. Ach, het lijkt je er dus zo niks. Kom jij maar eens even mee naar de zolder. Naar de zolder? Ja, naar onze zolder. Ik kom op. Zelf bedacht. Dit nu zal onze zitkamer worden. Kijk eens om je heen. Al mijn reissouvenirs. Maar en na het avondeten. dan trekken wij hierheen. En hier in deze kamer gaan wij onze nieuwe reizen voorbereiden. Hier zullen mijn vrienden zich happy voelen. Ons eigen nestje. Maar Short, hm. dit is toch een grap? Wat bedoel je nou, een grap? Een grap. Ik denk toch niet dat dit onze zitkamer wordt? Nou, wisselbaar we achter wel. Ik vind het heus wel een leuk idee van je. Alleen, waarom dit allemaal wel? En beneden een zo goed als lege kamer? Nou, en? We gaan toch niet de hele dag trappen lopen... ...om op een afgesloten zolder op een paar kisten te zitten? Dat gaan we wel, rijden. Ik in ieder geval wel. Lieve jongen, hier is niet eens verwarming. Je denkt toch niet dat die kleine radiator de zaak warm kan stoken? Nou, let maar eens op hoe knus het hier kan worden. Ja, zeker. En voor de bel voor de telefoon naar beneden rennen. Nee, Sjoerd. Ja, Sjoerd. Ik zorg voor een tweede telefoon en klaar is Kees. Maar Sjoerd, je begrijpt me niet. Je wilt me niet begrijpen. Dit hier. Marij, hou nou alsjeblieft op toe nou. Straks komen die mensen hè, toe alsjeblieft. Sorry, Short. maar ik dacht, ik dacht deze ruimte als speelruimte voor ons kind. Wat, wat bedoel je met ons kind, jij? Mm -hmm. Ja, Short. En daar weet jouw bloedeigenman helemaal niets van. Ik had al drie maanden eerder trots kunnen zijn. Ik heb het nog aan niemand verteld. Alleen mijn moeder weet het. ...daar ben ik eens een keertje misselijk geworden. Moeder had het meteen door. Oh, Marij, wat fantastisch. Uh, ben jij al naar de dokter geweest? Tuurlijk, alles is goed. Alles is goed? Ach, kleine lieve schat. Oh, wat hou ik toch van je? Hm? Zeg, wil jij voorzichtig doen en niet zo hard mee werken? Ik verdien aardig en de afbetaling aan mijn vader is maar een schijntje. Ik rook niet en jij moet er ook proberen mee op te houden. Hm? Ik doe het al lang niet meer. Heb je dat niet eens gemerkt? Al dat geld heb ik gespaard. Nee, hou nou eens op over dat geld. Hè? Koop er maar iets voor jezelf voor. Nee, ik wil de babykamer ervan inrichten. En ik wil zo'n fijne schommelstoel voor je kopen. Ach, maar dat hoeft toch niet? Dat hoeft wel. Oh, wacht, daar zullen de verhuizers zijn. Ik doe wel even open. ik uh, jij voor de koffie? Ja, lieve papa. Dit was het zesde deel van de hoorspelserie De Weg ligt open naar de gelijknamige omnibus van Mien van het Zand. Bewerking Anna Bosman. Rolverdeling Marij Guikje Roethof, Sjoerd Hans Karsenbach, Menno Luc van de Lagemaat, Moeder van de Werf Corrie van de Linde, Buurvrouw Liesbeth Struppert, Moeder Dijkstra Emmy Lopes dias Vader Dijkstra Jan Borkes en Leen Jan Wechter. Regie Marlies Cordia.